11 uur jobboot met het NOS-journaal. Turkije wil dat de NAVO het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië... bestempelt als een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap. De Turkse vicepremier Arins heeft dat gezegd na afloop van een kabinetszitting. Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op één NAVO-land... wordt opgevat als een aanval op het hele bondgenootschap.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 Vanavond werd bekend dat Syrië vrijdag nog een Turks toestel heeft beschoten. De bemanning van het tweede Turkse toestel was op zoek naar de collega van het toestel dat kort daarvoor van de radar was verdwenen. Later werd duidelijk dat het door Syrië's afweergeschut was neergehaald. In Amsterdam-West is de man overleden die bij een schietpartij zwaar gewond was geraakt. Hij was met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er meerdere keren geschoten, vermoedelijk in een portiek. Agenten hielden korte tijd later een verdachte aan. Over de achtergrond van de schietpartij en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De nieuwe nationale politie gaat bestaan uit tien regionale eenheden, 43 districten en 168 basisteams.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 Jammer lijkt op Facebook, maar dan voor gebruik binnen bedrijven. Werknemers kunnen ermee onderling informatie uitwisselen. Jammer heeft ongeveer 5 miljoen gebruikers... onder meer bij grote bedrijven als Ford en Deloitte. Vorig jaar werd internetbedrijf Skype al voor 8,5 miljard dollar... ingelijfd door Microsoft. De overname moet nog door de Amerikaanse autoriteiten worden goedgekeurd. Op het internationale vliegveld van Mexico-stad... zijn drie politiemannen door collega's doodgeschoten...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 Bij een brand in een verzorgingshuis in Rotterdam zijn vanmiddag 100 bewoners geëvacueerd. Vier van hen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Ook een kinderdagverblijf werd ontruimd. De kinderen bleven ongedeerd. De brand in het verzorgingshuis Humanitas aan de Bergweg in Rotterdam brak uit in een woning op de tweede verdieping. Er kwam al snel veel rook vrij. De bewoners werden opgevangen in de hal en in bussen die voor de deur waren geparkeerd. De meesten konden aan het begin van de avond weer terugkeren naar het verzorgingshuis. Zes woningen zijn zwaar beschadigd. Een Nederlandse peuter is bij een ongeluk op een Duitse snelweg met een kinderstoeltje en al uit de auto geslingerd. Het jongetje van 18 maanden kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Dat meldt de Duitse politie. De vader van de peuter was in Zuid-Duitsland de macht over het stuur verloren. De wagen zigzagde over de weg, ramde een wild hek en sloeg in het struikgewas over de kop.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 Het weer, opkralingen alleen in het noorden wolkenvelden. De temperatuur daalt vannacht naar 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe wat zon. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. Woensdag bewolkt en af en toe een bui. Donderdag warm met maximaal rond 25 graden. De dagen daarna wisselvallig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 nog een hotelletje erbij eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. vliegwinkelt.nl bij de dieren speciaalzaak de mensen die van dieren houden beavar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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Mensen met een rommelige werkplek werken effectiever. Met dat bericht haalde sociaalpsycholoog Smeesters onlangs het nieuws. En nu heeft hij ontslag moeten nemen omdat bleek dat hij gesjoemeld had. Dat is natuurlijk heel erg. Maar ik vraag me af... zou er nou vandaag iemand alsnog zijn bureau hebben opgeruimd... naar aanleiding van die fraude? Behalve Smeesters zelf dan natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het oog. De champion of the earth. Nou, Het gebeurt niet dagelijks dat we bij het oog iemand mogen ontvangen met zo'n titel. Sander van der Leeuw mag zich zo noemen van de Verenigde Naties... vanwege zijn wereldverbeterend onderzoek. We spreken hem zo meteen. En waar woonden de slavenbezitters in Amsterdam? Dienke Hondius maakte een plattegrond van de stad van 1863... met daarop aangegeven op welke adressen slaven-eigenaren woonden. Hondius komt zometeen langs en neemt die kaart ook mee. En nu hoorde het wellicht al in het journaal. Turkije wil dat de NAVO-bondgenoten het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië... als een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap bestempelen. Morgen komt de NAVO bij elkaar om over dat incident te vergaderen. We vragen navo kenner Robert van der Roer en Turkije-specialist Joost Lagendijk om raad. Maar we beginnen met het voornaamste nieuws van... Maandag 25 juni. Syrië heeft vrijdag niet één, maar twee Turkse toestellen beschoten. Volgens Ankara gaat het om een vliegtuig dat op zoek was... naar het wrak van de eerder neergehaalde straaljager. De Syriërs houden vol dat de piloot boven hun land vloog. Want, zo zegt deze woordvoerder, het toestel is neergehaald... met afweergeschud en niet met lange afstandsraketten. Europa is blij dat Turkije niet meteen heeft teruggeslagen... Ik begrüße dat de Turkse regering zeer besonnen en vernünftig reagieert. En ik roep ook alle betrokkenen dazu op om het bij deze besonnenen en ook bij deze linie der vernunft te belassen. Het conflict met Turkije is niet de enige tegenslag voor president Assad. Overgelopen hoge militairen zeggen dat het leger de macht in meer dan 60% van het land kwijt is. Bovendien trekt Europa de touwtjes strakker aan. As long as this we will the of on the Assad regime. De marktwerking in de mondzorg lijkt mislukt. Alleen niet voor de tandarts. Die verhoogde de prijzen sinds de invoering gemiddeld met zo'n 10 procent. En dat was nou net niet de afspraak. Als die hoge prijsstijgingen aan het eind van het jaar er wel blijken te zijn... dan ben ik ook altijd helder geweest. Dan stoppen we daarmee. De Nederlandse zorgautoriteit die de prijsstijging signaleerde... is bang voor de consequenties. Als de prijzen zo blijven stijgen, dan is het niet meer betaalbaar. De tandartsen reageren als door een wesp gestoken. Dit beeld is niet eerlijk. Het berust op het feit dat het experiment van drie jaar nog maar drie maanden bezig is. Maar in die tijd is een vulling wel degelijk duurder geworden. Toch, tandarts? Het is inderdaad een hoger tarief, maar in dat hoge tarief... daar zit ze in verdisconteerd of die patiënt een prik krijgt... of daar een eh, het zware onderlaag gebeurt... en of daar bijvoorbeeld een zenuwoverkapping moet gebeuren. Dat is allemaal inclusief nu tegenwoordig in die ene vulling. Nou ja, voor een simpel gaatje kunt u voortaan beter onderhandelen. Jij ja, Jezelf al onderhandelen met een boor in de mond, daar geloof ik niet hoor. Het aantal hoogleraar met een dikke duim stapelt zich op. Dat je beter werkt aan een rommelig bureau blijkt bijvoorbeeld verzonnen. Net als het feit dat je meer gaat snoepen door aan de dood te denken. Wij doen natuurlijk eigenlijk in de waarheid in de wetenschap. En als er dan een enkeling van de 20.000 onderzoekers dat niet zo nauw neemt... is dat voor, voor iedereen natuurlijk heel slecht. Professor Smeesters liet cijfers die slecht waren voor zijn onderzoek weg. Datamassage noemde hij dat. Na Diederik Stapel uit Tilburg is het de tweede keer in korte tijd... dat een hoogleraar van de Erasmus Universiteit goochelt met zijn cijfers. Toch wendt het nooit. Ik was ontzettend verbaasd. Vooral de reputatie van de school zelf. En dan dat, uh, ja, dat zulke mensen bij deze school werken eigenlijk. Het kan nu haast niet ontgaan zijn. Lonesome George was de laatste van een ondersoort die leefde op het eiland Pinta bij de Gelagepos-eilanden. En zijn verzorger vond deze schildpad dood in het verblijf. Het, ik kwam aan de puerta. Sus, el solitario, die, bueno, ya estaba bien. Ik estaba subiendo así, ya bueno, por unas pieras. Dus ahí se ha quedado. Cuando yo llegé, topé, ya estaba muerto. Yo me quedé, como les digo, totalmente frío. Eenzame Schors heeft waarschijnlijk een groot deel van zijn leven alleen doorgebracht. En als hij dan eens een vrouwtje trof, dan kwam het probleem aan het licht. Hij kon het niet. Hij had ook geen idee waarschijnlijk hoe je dat moest doen. Dus ze hebben ook schildpadden naast hem gezet om, om het voor te doen. Zeg maar, zodat hij kon zien van dit is de bedoeling joh. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Maar het is gewoon nooit uh, gelukt. Het Vaticaan heeft een nieuwe communicatieadviseur... de Amerikaanse journalist Greg Burke van Fox News... gaat de mediastrategie helpen moderniseren. Stijn Vens is Vaticaankenner en uh, werkt bij vaticaankenner.nl. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die Burke, wie is dat? Ken jij hem? Ja, ik ken hem. We zijn samen, uh, samen met hem in de paus ben ik op, re op reis geweest. Het is een hele, ja, hele leuke jongen, joviaal. Um, Helemaal niet zo'n uh, keiharde Fox-jongen, uh, uh, zoals je zou denken. Maar ja, nu is hij toch overgestoken naar de andere kant. En wat moet hij doen? Waarom heeft het Vaticaan hem binnengehaald? Ja, dit pontificaat van uh, Benedictus wordt tot nu toe eigenlijk... Uh, gekenmerkt door heel veel blunders en ook heel veel media-blunders. Uh, uh, eigenlijk doet het Vaticaan alleen maar alles om de vuiligheid... die de paus naar zijn hoofd krijgt, uh, weer weg te werpen. En dat maakt dat de uh, mediastrategie, als hij al zou het hebben, is defensief... Het is onhandig en ze zijn eigenlijk al te laat. Ze lopen achter de feiten aan. Dus eigenlijk moet Greg als een soort Jack de Vries... proberen ja, die monseigneurs en die kardinalen... toch iets van mediawijsheid bij te brengen. En is Burke de goede man op de goede plek? Nou, dat weet ik niet, want hij krijgt het wel zwaar. Uh, het is uh, los van het feit dat er in het Vaticaan... op dit moment gewoon een machtsstrijd aan de gang is... en daar, daar krijgt hij ook mee te maken. Ja, is het een log-instituut. Je krijgt nog makkelijk een godsblok in beweging... Dan de, het Vaticaan iets van media bijbrengen. Tenminste, dat ik, ik, nou, ik zou bijna zeggen: ik zet hem op, want hij krijgt het niet gemakkelijk. Heb jij adviezen aan, uh, aan Greg? Nou ja, kijk, het, uh, hij krijgt een bureau midden in het hart van het machtcentrum van het Vaticaan. Dat vind ik al, uh, al gevaarlijk. En voor de rest denk ik dat hij gewoon heel veel moet gaan, uh, gaan eten. En hij moet twee mensen goed te vriend houden: dat is Carnar Bertone, de rechterhand van de paus. Hij moet de paus natuurlijk te vriend houden, maar ook de privésecretaris van de paus. Een Duitse uh, priester, Georg Genswijn, en dat is op dit moment misschien wel de machtigste man binnen het Vaticaan. De paus wordt ouder en de privésecretaris bepaalt eigenlijk op dit moment wie de toegang heeft tot de paus. Dus hij moet goed zijn geld zetten op de mensen die het in het Vaticaan voor het zeggen hebben. En waarom is het gevaarlijk om midden in het Vaticaan te wonen? Wat, wat kan hem dan zijn, gebeuren? Nee, hij, kijk, hij, hij dan zit hij midden in de burelen. Uh, je moet zorgen, hij moet zorgen dat hij niet één... Van, uh, van de jongens wordt. Hij moet duidelijk zien: ik ben, ik ben van buiten gekomen om te zorgen dat jullie misschien iets meer van de media gebruiken. Dus hij moet juist zijn onafhankelijkheid proberen te bewaren ja, en dat valt niet mee. Maar volgens mij is het juist heel moeilijk om een van de jongens te worden daar. Misschien is dat ook nou, wel het probleem. Nou, kijk, het probleem is een beetje dat uh, in het Vaticaan, uh, uh, zeker in de Curie, dat is één deken, Daar ligt een grote deken overheen van de eeuwenlange eigenlijk stagnatie. En wil je die boel een uh, beetje losschikken, dan moet je toch zorgen dat je er met één been in staat... en met één been er buiten blijft staan. Nou, we wensen hem succes. Stijnfans, dank. Oké. Okay. Ga gaan verder met de krant van morgen, uh, verzameld en gewogen en op schrift gesteld en voorgedragen door Rashid Finch. Goedenavond, zo'n vier op de vijf scholen in het primair en voortgezet onderwijs bezuinigen dit jaar op onderwijzend personeel. En daardoor worden de klassen groter, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit een enquête onder ruim 1300 directeuren en andere leidinggevenden blijkt dat ruim driekwart van de scholen zo'n 15% gaat bezuinigen op het onderwijzend personeel. Het vergroten van de klassen is de meest voor de hand liggende manier om de bezuinigingen op te vangen. Aangezien duurder personeel niet zomaar is te vervangen voor goedkoper personeel. Volgens de onderzoekers wordt het voor alle scholen een uitdaging om rekening te houden met leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. De Volkskrant schrijft over spooknota's die beginnende bedrijfjes ontvangen. Ze krijgen een factuur van malafide bedrijven waarin hen bijvoorbeeld wordt gevraagd om te betalen voor registratie in een internationaal handelsregister. De verzender hoopt dat de goedgelovige ondernemers het geld overmaken. Het steunpunt acquisitiefraude kreeg alleen dit jaar al bijna 10.000 meldingen binnen. De schade wordt geschat op zo'n 400 miljoen euro per jaar. Het aanpakken van spooknota's is moeilijk omdat het versturen ervan niet per definitie strafbaar is. Een spooknota is in werkelijkheid geen factuur, maar eigenlijk een soort aanbod om een dienst af te nemen. Door het geld over te maken is de ondernemer akkoord gegaan met die dienst. En dat staat allemaal in de kleine lettertjes. Egypte heeft een president die door het volk is gekozen, al is zijn macht uitgekleed. Dat is het commentaar van Trouw op de verkiezing van Mohamed Morsi als de nieuwe president van Egypte. Volgens de krant is zijn verkiezing meteen de enige zekerheid die ontleend kan worden aan de Egyptische presidentsverkiezingen. De vraag is wat Morsi's presidentschap precies inhoudt voor Egypte. De militairen hebben de bevoegdheden van de president uitgekleed en schrijven ook aan een nieuwe grondwet. Een gevolg kan zijn dat er over een jaar alweer verkiezingen worden gehouden en Morsi weer van het toneel verdwijnt, schrijft Trouw. De Partij van de Arbeid wil dat er veel strengere straffen komen voor bankiers en beurshandelaren die zich schuldig maken aan fraude en marktmisbruik. De partij wil serieuze gevangenisstraffen voor deze mensen, meldt spits. Volgens de PvdA komen fraudeurs en marktmisbruikers nu veel te makkelijk weg met hun dalen. De PvdA wil dat de aanpak van fraude in de EU gelijk wordt getrokken. Nu lopen de straffen sterk uiteen. In Slovenië staat er voor marktmanipulatie bijvoorbeeld een minimale gevangenisstraf van 15 dagen, terwijl er in Italië twee jaar voor staat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In Australië is die al jaren wereldberoemd, John Butler. En dit was het John Butler Trio en het nummer heette Better Than. Turkije wil dat de NAVO het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië bestempelt als een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap. En de NAVO vergadert daarover morgen. Robert van der Roer is diplomatiek en NAVO-deskundige. Goedenavond, Robert. Goedenavond. Dat klinkt wel ernstig. Ja, en het is ook de vraag uh, of dit echt ga, zo gaat gebeuren. Want we hebben inderdaad die verklaring vanavond binnen zien komen. Het hele weekend hebben de Turken gezegd, uh, we beroepen ons op artikel 4. Nu komt vanavond artikel 5 op, uh, op het toneel. En ik denk niet dat dat op dit moment een haalbare kwestie is. Dus ik, ik wens de Turken morgen een prettige wedstrijd bij de NAVO. Maar artikel 5, nu in anderhalf uur er doorjagen, dat gaat echt niet gebeuren. Laten we eerst even de artikelen doornemen. Je hebt artikel 4, wat houdt dat in? Nou, dat geeft landen de mogelijkheid om uh, wanneer er sprake is van een schending van de territoriale integriteit, of uh, sprake is van een schending van de politieke onafhankelijkheid, of dat de, gevaar, de, de veiligheid in gevaar wordt gebracht om dan samen te komen voor beraad, voor consultaties. Dus dan kan je je NAVO-bondgenoten uh, bij elkaar roepen om het erover te hebben... wanneer je je bedreigt of je ja. integriteit geschonden, dat is artikel ja. 4. Dat dan is... artikel 5, dat is nou, heftiger. Dat is, dat, dat, dat is een veel verdergaand artikel, uh, dat is ook na uh, 9-11 gebruikt. Dat, is, dat zegt dat een aanval op één is een aanval op allen. Maar ja, dan moet er eerst nog wel wat uh, hard bewijs op tafel komen. En uh, daar zullen de Turken uh, morgen ongetwijfeld hun best voor gaan doen bij de NAVO. Ik sprak net uh, met een Turkse bron en die zei ja, er komt een, uh, een pleidooi voor dat, om dit te verklaren als een uh, vijandige daad, een hostile act. Om dit uh, ja, ook te zien als een schending van de territoriale integriteit en als een uh, bedreiging van de veiligheid. Nou, dat zijn dus eigenlijk drie uh, aantijgingen. Uh, nou, de, dan gaat het erom of de NAVO dat uh, meteen uh, allemaal accordeert. En dat, dat zit er gewoon niet in. Omdat maar waarom, het, uh, waarom zouden de Turken nou ineens zeggen... nadat ze het hele weekend hebben gezegd... Nou ja, dit is artikel 4, we willen een bespreking. Waarom zouden ze dan vanavond ineens over artikel 5 uh, beginnen... en het toch als een aanval willen bestempelen? Uh, ik kan niet onder het schedeldak van deze uh, de, uh, vicepremier kijken. Maar het klinkt als een, als een, als een, ja, als een, als een uitglijer. Uh, en uh, ik, ik, ik heb. Ik, het, ga, het gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren dat aanavond morgen in, in één klap artikel 5 in werking laat uh, treden. Dus, in die zin is... is het een diplomatieke kamikazeactie. Joost Lagendijk is uh, aan de lijn. Hij zit in Istanbul. Hij is daar docent aan de universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Is dat een uitgeleier van die minister om ineens te zeggen: dit is een aanval tegen het bondgenootschap? Ja, dat is het. Uh, ik was hoogelijk verbaasd toen ik die aankondiging zag dat Uit de mond van de vicepremier Bulent Arvinç, die eerlijk gezegd van veel dingen verstand heeft, maar niet echt van buitenlandse politiek. En op Twitter, eh, ik had erover getwitterd en ik heb al reacties gekregen van goed geïnformeerde diplomatieke correspondenten in Turkije. Die zeggen dat hij eh, is teruggekomen op zijn uitspraak en dat hij toch echt bedoelt dat eh, Turkije artikel 4 eh, in, in werking wil laten treden. En niet artikel 5. Dus ik zie het zelf als een ongelukkige uitglijder. Maar is dat tekenend voor de sfeer in Turkije? Hebben mensen het daar echt over een aanval op alle Turken en dat soort dingen? Nee, helemaal niet. Daarom was ik ook zo verbaasd over. Het is helemaal geen... Ik denk dat het een uitglijder is van de persoon, van de vicepremier zelf. Het is absoluut geen reflectie van de stemming in Turkije. In Turkije is eerlijk gezegd wonderbaarlijk genoeg... iedereen, zowel regering als oppositie... Eigenlijk wel tevreden met de toch wat kalme, rustige manier van reageren. Overleggen, het in Brussel aan de kaart stellen. Bij de EU en bij de NAVO, artikel 4 en niet artikel 5. Dus ik denk dat we van deze, van deze uitglijn snel af moeten. Eh, omdat ook in Turkije dan niemand om zit te springen. Maar de Turken zouden het ook uh, de andere kant op kunnen zien: dat ze zelf een fout hebben gemaakt. omdat dat vliegtuig daar misschien niet zo laag had moeten vliegen. Dat het ook niet zo verstandig was. Ja, zeker. Dat is het ook. Kijk, Turkije heeft natuurlijk uh, tussen de regels door uh, gewoon uh, toegegeven... dat uh, een Turks vliegtuig inderdaad, al, al is het maar vijf minuten... Uh, het Syrische luchtruim is ingevlogen. Daarna snel is weg geweest. En tien minuten later is neergehaald uh, in internationale uh, wateren... of tenminste in internationale uh, lucht. En uh, dus er is een fout gemaakt door de Turken. Ze zijn er natuurlijk wel heel erg kwaad over dat zonder waarschuwing... Dat vliegtuig dan toch is neergehaald en ze ontkennen ook dat de Syriërs niet zou geweten hebben dat het om een Turks vliegtuig gaat. Dat, dat is volgens hen wel het geval. Dus ze zijn heel kwaad. Ze willen ook wel dat er iets gedaan wordt. Um, maar uh, militair reageren, artikel 5 NAVO, uh, daar zit niemand op te wachten. Maar iets gedaan wordt, wat dan wel? Ik zelf verwacht dat Turkije, maar eerlijk gezegd ook de NAVO, de Verenigde Staten, dit incident zullen aangrijpen. Nogmaals niet om alle militaire reacties erop los te laten, maar om diplomatiek de druk op Syrië op te voeren. We weten allemaal dat de relaties tussen Syrië en Turkije al maandenlang heel slecht zijn. Dat Turkije eigenlijk vindt...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 Van der Roer, is het, is het zo dat de, de NAVO nog mogelijkheden heeft om die druk op te voeren? Kan dat nog wel? Nou ja, de NAVO wil, eigenlijk helemaal, wil, wil dit helemaal niet. Dus die zit hier eigenlijk niet op te wachten. Tegelijkertijd is het zo dat Turkije is een zeer belangrijke bondgenoot is, een van de grootste legers van de NAVO. Dus die kun je niet alleen laten staan. En ja, ik denk dat er... Um een paar dingen simultaan gaan gebeuren. Dit is toch wel degelijk de opbouw van een juridische basis voor een gepaste reactie. Een gepaste reactie is niet nu meteen morgen uh, Damascus bombarderen, maar wel misschien planning voor defensieve maatregelen om de Turken bij te staan. Denk aan 2003, aan de vooravond van uh, Irak, de inval in Irak, toen gebeurde dat ook. Toen was er ook bij de NAVO een, een majeure crisis. Toen heeft de NAVO uh, ja, planning uh, voorbereid voor het sturen van EWEX-radarvliegtuigen en uh, Patriot-raketverdedigingssystemen. Nou, ik zeg niet dat dat nu weer gebeurt, maar als de Turken vragen om bijstand, dan, dan, dan zou het kunnen zijn dat de NAVO daarover gaat nadenken, dat gaat plannen. Tegelijkertijd is het zo, en daar heeft Joost gelijk in, uh, hier, wordt, uh, ja, hier wordt ook draagvlak gecreëerd om een, een breder deel van de internationale gemeenschap erbij te trekken. De NAVO NAVO komt hiermee toch in het, in het spel. Dat betekent dat de druk op Syrië en op Rusland groter wordt. Die komen nog meer geïsoleerd te staan. Ja, en dat, zal, uh, dat, dat zullen ze in Moskou niet fijn vinden. Maar hoe gaat het er morgen uitzien? Ze komen bij elkaar. Wie neemt dan als eerste het woord? En, en wanneer krijgen wij als publiek iets te horen? Hoe werkt zoiets? Nou, ik, wat ik van begrijp is dat de Turken dit niet alleen zullen fixeren op de incidenten van de afgelopen dagen. Maar ook op de situatie in zijn algemeenheid. Men heeft ook al 33.000 vluchtelingen uit Syrië op de grond. Maar er zijn meer incidenten geweest de afgelopen maanden. Waarbij op Turks grondgebied ook uh, vanuit Syrië aanvallen zijn gepleegd. Ik denk dat we proberen daar een zaak van te maken en te overtuigen. Dit kan zo niet langer. Uh, wij lopen gevaar. Staan ons bij. Nou, dan gaat het erom op de NAVO gewoon heel zakelijk zal zeggen. Wij uh, erkennen dat dit incident uh, is gebeurd. En misschien wel meer incidenten zijn gebeurt En dat dat ja, een inbreuk is op de soevereiniteit van Turkije of een vijandige daad of andere woorden van maar, maar sta ra ons bij, hoe, hoe kunnen ze, want, want je noemde wel raketten leveren of, of AWACS-toestellen uh, uh, uh, leveren, maar is dat dan puur symboliek of hebben die ook nog een functie? Nee, nee, nee, kijk, dat is toen, toen is dat gebeurd aan de voorhand van Irak. Ik zeg niet dat dit nu gebeurt, want ze is. Maar hoe kunnen de, ze, dan dan nu, hoe kunnen ze nu steun leveren? Nou, de, de, nu zou het. Kijk, eerst moet het, het, het, het, het, het, gaat, het gaat erom om hoe scherp wordt die verklaring. Als dat een verklaring is die heel scherp is. en de Turken zeggen: ja, wij hebben hulp nodig. Dan, ons, dan ontstaat er een nieuwe fase. en dan gaat het er vervolgens om. of de hele NAVO aan boord komt. Kijk, toen in de tijd van Irak was dat niet zo. Uh, de, de hele NAVO kwam niet aan boord en dat heeft toen wekenlang geduurd. Het was echt een enorme crisis. En toen heeft Frankrijk zich onthouden nou, of dat nu weer gebeurt... of de hele NAVO met 28 landen uh, op één lijn gaat zitten in deze kwestie. Dat is maar zeer de vraag. Wat dat verwacht af... je? Nou, ik, ik denk dat dit niet morgen... Het is grappig is dat er morgen anderhalf uur voor, voor gepland staat... Het moet gewoon om tien uur beginnen en om half twaalf moet meneer Rasmussen nou al een verklaring afleggen. Ik uh, vraag me af of dit uh, zo snel uh, doorgejast kan worden. Ik heb daar mijn twijfels over. Ik zou zeggen, uh, doe het rustig aan. En uh, we zijn voorlopig nog niet van Syrië af, dus in die zin is er nog wel wat tijd. En Joost Lagendijk, enig idee wat, er, wat eruit gaat komen? Hebben ze daar in Turkije uh, verwachtingen van? Nee, ik ben het wel met Robert van der Roer eens. Uh, ook in Turkije nogmaals zit niemand te wachten nou, op een hele scherpe verklaring... Uh, die Turkije de mogelijkheid zal geven met NAVO-hulp om iets militair te gaan doen. Het is een, een volgende waarschuwing aan Syrië. Uh, daar is iedereen in, in Turkije zal er blij mee zijn. Maar meer uh, hoeft voorlopig ook hier niet. Robert van der Roer en Joost Lagendijk, dank beiden. Ja. Graag gedaan. I'm wide awake and my mind is racing again. I can find the word. Frida Amundsen, dit is haar debuutsingle en uh, dat nummer heet Closer. We gaan, het, uh, we gaan het hebben over de Champion of the Earth. Dat is Sander van der Leeuw. die mag zich van de Verenigde Naties tegenwoordig Champion of the Earth noemen. Die titel heeft hij uh, toebedeeld gekregen tijdens de uh, top in Rio over uh, duurzaamheid voor zijn werk uh, als onderzoeker aan verschillende onderwerpen die uh, het welzijn van onze planeet bevorderen. En als alles mee zit, dan heb ik hem nu aan de telefoon. Nee. Hij is even niet aan de telefoon. We gaan even luisteren naar wat muziek en dan komt hij zo meteen aan de lijn. Sorry voor dit uh, muziekje, maar nu heb ik als het goed is Sander van der Leeuw aan de telefoon. Goedenavond. Dat heb je, goedenavond. U mag zich Champion of the Earth noemen. Hoe, hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? <laughs> het is natuurlijk heel ontzettend leuk om op een gegeven moment zo'n bevestiging te krijgen van werk dat je lange tijd gedaan hebt. En het was op zichzelf heel leuk om naar Rio te mogen en daar uh, die ceremonie te hebben. Maar die term, te de te champion menen. of the earth, dat, dat, dat, dat is nogal wat. Ik bedoel, dat, dan kijk je in de spiegel en dan staat daar een champion of the earth. <laughs> ja, ik weet ook niet wat ik aan het denken moet. Maar het is natuurlijk wel waar dat ik uh, dus voor, voor een lange periode 15 jaar aan al deze zaken heb gewerkt. En dat het ontzettend bevredigend is om te zien dat andere mensen er ook zo over denken... en het ook de moeite waard vinden om dat in het uh, daglicht te zetten. Krijg je dan ook nog iets? Geld of zo? Of een, of een beker? Een beetje, maar dat is niet. Uh, en dat komt. Uh, daar wil ik dus verder niet heel veel over zeggen. Maar dat komt uit het bedrijfsleven. Want de Verenigde Naties die kunnen dat natuurlijk zelf ook niet uh, betalen. Nee, die zijn er niet om geld uh, uit te delen. U mocht ook naar ja. de, uh, Rio komen. Daar was uh, kort na die klimaattop. Het, het onderwerp gaat ja. u aan het hart: het, het welzijn van onze planeet. Ja. Making it happen ja. was, was de, de, de slogan van deze top. Is dat, is dat ook ja. gebeurd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de mensen die gekozen worden voor deze eer uh, over de laatste jaren... want dat gebeurt nu al een jaar of vijf, zes... allemaal mensen zijn die door een aantal moeilijkheden toch hebben overwonnen... en daarmee met hun ideeën een stuk verder zijn gekomen. Uh, een van de mensen die het nu dit jaar kreeg was de president van Mongolië. Waarom? Omdat hij op een gegeven moment stop heeft gezet het feit dat het vorige administratie... een heel groot gedeelte van het land... gewoon weggegeven heeft aan de mijnbouwmaatschappij bijvoorbeeld. De, dit en gaat toch over... die. Oh. Brazilia... Ja, dit wat, zijn wat dit de, de prijswinnaars. Dat zijn, dat zijn allemaal uh, belangrijke mensen. Maar um, wat ja. ik bedoel is dus eigenlijk of die toppen... daarna de politieke top... Of, of die er ook in zijn geslaagd om ons verder te helpen... Uh, met het bewaren van deze planeet. Ik, ik denk dat wij allemaal uh, teleurgesteld zijn... In ...wat er in Rio uiteindelijk uit de bus gekomen is in de afgelopen paar dagen. Maar zoals ik eerder aan, aan uw collega zei... ...ik denk dat de verwachting dat je dit op wereldniveau kunt oplossen... ...eigenlijk geen goede verwachting is. De problemen zijn zo uh, regionaal, zo lokaal... ...zo verschillend voor elk land, wat ook zijn eigen cultuur heeft dat wat dat betreft, denk ik, veel meer moet gebeuren vanaf de grond naar boven. Er gebeurt ontzettend veel in een heel aantal steden. Er gebeurt in allerlei delen van de Verenigde Staten, zoals Californië, een heleboel. Er gebeurt in Engeland een hele, dus een hele beweging van steden die zich transition towns noemen. Dus ik denk dat uiteindelijk waar het om gaat is de mentaliteit van de bevolking in wijdere lagen te veranderen. En, en niet één niet oplossing. Komen. Niet één oplossing van bovenaf. Als u nou als, als nee. uh, um, Champion of the Earth één probleem op de agenda zou mogen zetten, waar nu te weinig aandacht voor ja. is, uh, welke zou dat dan zijn? Nee, ik ben het meest teleurgesteld in dat er uiteindelijk niets gebeurd is over de oceanen. Uh, we hebben tot op het allerlaatst verwacht dat dat wel in het eindprotocol zou worden opgenomen. Dat is uiteindelijk door toch uit verdwenen. En dat was waar het meeste voorbereidend werk in gedaan is. Dat is ook een, een probleem wat heel groot is. Vervuiling van de oceanen, verandering van temperatuur, verzuring, kapotgaan van de koraalriffen, enzovoort, enzovoort. En als je vanaf, een, daar, andere planeet, als je vanaf een andere, andere planeet naar, naar ons kijkt... dan is het een blauw bolletje. Dus, dus dan zou je toch verwachten dat dat het eerste is wat je aanpakt. Exact, exact. Maar nou, dat is dus weer niet gelukt. Is uiteindelijk niet, niet, Zijn niet alle problemen van onze aarde terug te voeren op overbevolking? Is dat niet gewoon wat er aan de hand is, dat we met nou, te veel zijn? Ik denk dat een van de, de, de, de overbevolking één van de onderwerpen is waar meer aandacht aan geschonken moet worden. Door de ontwikkeling van de medische wetenschap, maar ook door de ontwikkeling van het brengen van drinkwater en dat soort zaken... Is natuurlijk de, zijn de levensverwachtingen van een heel groot aantal mensen heel erg veel langer aan het worden. En ik denk dat er niet voldoende nagedacht is over hoe je met dat probleem zou moeten omspringen. Maar ik ben niet... Uh, zo ver gaande dat ik zeg dat is de oorzaak van alles. Ik denk dat eigenlijk wat de oorzaak van heel veel van deze problemen is. dat we sinds de industriële revolutie. in alle gebieden alsmaar nieuwe uitvindingen hebben gelanceerd. zonder werkelijk na te denken wat daar nu uiteindelijk de consequenties van zijn. We, we denken op korte gewoon... termijn. Ja, we denken heel korte termijn. En op het moment is het zo dat gewoon om onze economie gaande te houden, moeten we steeds sneller uitvinden. En wordt dus elke uitvinding die door een bedrijf uh, werkelijk uh, te gelden gemaakt kan worden, wordt door de marktbeweging uh, uh, gewoon uh, aan ons opgedrongen, zou ik het bijna zeggen. Bent u uiteindelijk een optimist of, of bent u uh, toch een beetje somber over de toekomst? Uh, nee, dat... Een goede vraag. Ja, als ik uh, als archeoloog denk, dan denk ik lange termijn en dan ben ik behoorlijk optimistisch. Want ik kan aantonen met het gegevens uit de archeologie dat de mensheid nu voor 2,5 miljoen jaar zich altijd weer uit de perikelen heeft weten te redden. En dat zal als als nu al ook alweer gebeuren. Korte termijn, als ik op de korte termijn denk dus over wat er op het moment gaande is... dan denk ik dat er toch wel veel schade zal worden... ook al zal op een gegeven moment er wel een oplossing gevonden worden. Want u bent van oorsprong archeoloog, dat relativeert ook wel. Ja. Als je kijkt naar oude beschavingen, een denk beetje. je... Ach, in het der eeuwen. Ja. <laughs> nou ja, aan de ene kant. Aan de andere kant, wat dus archeologie toch wel heel veel bijdraagt... is kijken hoe de hele lange termijnbeweging van een cultuur bijvoorbeeld is... Wij kijken naar veranderingen. Maar we hebben het veel moeilijker om over de korte termijn... na te denken over hoe de, de dynamiek zelf, dus de veranderingen zelf, aan het veranderen zijn. Verandert het nog in, He, iets dus in uw leven? Zo... Ja, sorry? Nee, ik, ik wil alleen maar zeggen... Dus wat de archeologie aan de andere kant buiten dat het inderdaad leuk is uh, bijdraagt... is een gevoel van hoe heeft die lange termijnontwikkeling van de omgeving, hoe is die gegaan? En dat is het onderzoek waar u uiteindelijk de titel aan uh, heeft uh, ontleend of, of gekregen, Champion. Eén van de twee grote onderzoeken. Ja. Ik heb niet de indruk dat het u persoonlijk gaat veranderen, klopt dat? Het heeft mij heel erg veranderd. In de zin dat ik begonnen ben met dit onderzoek in de jaren zeventig. Nadat ik een aantal maanden in de Eufraatvallei in Syrië. zowel archeologisch onderzoek gedaan heb als. Heel persoonlijk, levend in een lokaal dorp daar met mensen die daar eigenlijk net gesetteld waren en die nog nooit een Europeaan gezien hadden, heb ik daar ook dat leven werkelijk kunnen observeren. En dat heeft voor mij een enorme verandering teweeg gemaakt, omdat ik had kunnen zien hoe daar een lange termijn beschaving al heel lang met zijn omgeving omgaat. En dat dan contrasteerde met wat ik in Europa meemaakte. Dat heeft u veranderd. Niet zozeer de titel van de VN. Sander van der Leeuw, hartelijk nee. dank. En veel succes ja. met uw verdere onderzoek. Ja, dank okay. u wel. Dank u wel. dos del mundo y Lo que siento yo por ti Ay amores que se esperan en invierno y florecen y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti Pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Dat que se moet zien, en en las noches dat otoño zien, tal dat el amor que siento yo por ti, dat moet zien, en dat dat moet zien, en dat Shakira, hi Amores. En het komt van de soundtrack van de film Love in the Time of Cholera naar het boek van Gabriel Garcia Marquez. Ja, hier, we gaan het hebben over uh, slavernij. Dienke Hondius die is uh, te gast van de Vrije Universiteit. En zij heeft een kaart meegenomen. Het is eigenlijk gewoon een print van Google Maps. met, met uh, ja, De kaart van Amsterdam met allemaal puntjes erop. Wat, wat zijn die puntjes? Nou, ieder puntje op de Google Map is uh, een adres... En uh, die adressen, dat zijn adressen uit, uit uh, 1863. Dat is het jaar dat de slavernij werd afgeschaft. En wat uh, op die puntjes daar zijn mensen die op de een of andere manier betrokken waren bij die slavernij? Ja, dat zijn uh, slaven-eigenaren, uh, waarvan wij hebben nage. Uh, we zijn begonnen met uh, de 1863 afschaffing van de slavernij. Uh, toen was er een compensatieregeling. Dus de slaveneigenaren konden een schadevergoeding krijgen... voor het feit dat ze geen slaven meer konden houden. En daar hadden ze ook erg op aangedrongen. Want uh, die, die afschaffing van de slavernij die zat er al een tijdje aan te komen. En die eigenaren zeiden, van, nou, daar gaan we niet zomaar mee akkoord. Wij willen schadevergoeding. Want zij verloren bezit en in inkomsten... En wilde daarvoor gecompenseerd worden. Ja, ja. en dat hebben ze ook voor elkaar gekregen. Er zijn debatten over geweest in het parlement en zo. En gelobby ook. En toen is dat voor elkaar gekomen. Uh, en op dat moment moest dus iedereen die uh, plantages had... of particuliere slaven had, bewijzen dat ze die ook hadden. En dat heeft heel veel archiefmateriaal opgeleverd. En dat zijn wij gaan bekijken. En daaruit hebben we een aantal namen in Amsterdam gehaald. En daarvan zijn we nagegaan in het bevolkingsregister van Amsterdam van 1863 van waar woonden ze toen. Dus wie waren de mensen die slaven bezitten en waar woonden die? En dat zie ik op deze kaart. Ja. Zullen we even doornemen waar in de stad de, de slavenbezitters woonden? Is er een straat die er echt uitspringt? Ja, ik heb vanmiddag gezegd van het is dringen op de Herengracht. Er is een stukje op de Herengracht waar er heel veel wonen. Uh, ja, het is de grachtengordel, uh, maar niet helemaal. Het is ook de binnenstad, wat nu de Nieuwmarktbuurt is. Uh, bij de Prins Hendrikkade zijn er een paar. In Oost, in de Weesverbuurt, en de Plantage zijn er een paar. In de Jordaan zijn er ook een paar. En, en, maar wat houdt het precies in, een, een slavenbezitter zijn? Wat, wat heb je dan feitelijk? Nou, die Amsterdamse families uh, die investeerden in plantages. En dat is met name in de 18e eeuw was dat een enorme trend geworden. Dus als je wat uh, geld over had, dan stak je het in een plantage. En dan uh, veel firma's die waren opgebouwd uit een aantal Amsterdamse families. En die legden dan wat geld bij elkaar. En daarvan uh, begonnen ze een plantage in Suriname. Dus vooral tussen Amsterdam en Suriname was er echt een hele dikke kabel, zou je kunnen zeggen, van uh, belangen en ondernemingen. Maar ik zie hier ook in, in de Jordaan uh, een paar van die slavenbezitters. Dat was in tijd een arme wijk. Hoe, ja. hoe kan je in een arme wijk wonen en toch slaven bezitten? Ja. Nou ja, niet iedereen die rijk was bleef rijk natuurlijk. En dat waren ook nakomelingen. Dus uh, in 1863 zit je eigenlijk helemaal aan het eind van de slavernijgeschiedenis. Dan, wie er dan nog slaven heeft, moet ze dan eindelijk echt vrijlaten. En degene die dan die compensatie krijgen, dat kunnen ook uh, uh, nakomelingen, vrouwen en kinderen zijn van degene die vroeger uh, die investeringen gedaan hebben. En dat hebben we ook gevonden. Uh, ruim 40% van de namen die we terugvinden zijn vrouwen. Maar je kan dus ook, als het, als het via overerving. Uh, uh ja. gaat een twintigste slaaf bezitten kan, ja. of, of nog een honderdste slaaf. Ja. Drie, 416. Dat soort gekke aandelen vinden we terug in die archieven. En dat betekent dat uh, ja, als het een hele grote plantage was en je kreeg daar zo'n aandeel van. Dan, uh, dan had je nog wel wat. Maar uh, de precieze bedragen konden ook heel klein zijn. Dit was aan het einde van de slavernij. Uh, wat als je zo'n kaart zou hebben gemaakt voor de 17e eeuw. Nou, dan ziet het er heel anders uit. We hebben met uh, dezelfde groep studenten zijn we ook bezig om uh, alvast te zoeken naar adressen en locaties in de 17e en de 18e eeuw. En daar vind je heel veel panden. Dus dit zijn er nu 80. Ongeveer 100 mensen hebben teruggevonden. Uh, als je naar de 18e en 17e eeuw... nou ja, een veelvoud daarvan, denk ik... Uh, maar ja, daar moeten we nog mee aan de slag. Maar ook buiten Amsterdam. Het is niet alleen Amsterdam. Uh, ook de gecompenseerden wonen ook buiten Amsterdam. En ook van uh, uh, Paramaibo zou je een goede kaart kunnen maken. wonen ook heel veel slaveneigenaren natuurlijk. En dus waar wonen zijn... de meeste buiten Amsterdam? Wat, wat is echt het uh, uh, slavenbezittersgebied? Uh, buiten Amsterdam is het heel erg verspreid. Er zijn een paar in Arnhem, een paar in uh, het Gooi... een paar in ja, Beverwijkenomgeving, uh, Utrecht een paar... En dan zijn er nogal wat in Duitsland en, uh, in Engeland. In Schotland zitten er een paar. Uh, dus ja, ik denk nu hè, Google Maps, Google Earth. Ik denk aan verschillende locaties op de wereldkaart die echt heel relevant zijn voor het uh, Nederlandse slavernijverleden. En waarom? Waarom is het belangrijk om, om dit nu in kaart te brengen? Waarom wilde u dat? Nou, uh, wat me opgevallen is, is dat we toch de neiging hebben om die hele slavernijgeschiedenis erg. Uh, over de oceaan te plaatsen. Dat heeft iets met Suriname te maken. Heel lang geleden, ver weg. En dat heeft eigenlijk niks met ons hier in Nederland te maken. En door zo'n kaart te maken... maak je duidelijk dat ja, hier in Nederland... hier werden beslissingen genomen. Hier werd het geld erin geïnvesteerd. Hier werden de verzekeringen ervoor geregeld. Maar ook de hele toelevering van schepen bijvoorbeeld. De zeilmakers of de, de, alle bedrijven die daarbij betrokken waren. Dat was gewoon onderdeel van de Nederlandse economie geweest. Als je deze kaart ziet, dan, dan zie je dat onze samenleving... ...dat de slavernij daar toch eigenlijk deel van uitmaakte. Ja. Hoewel het hier niet zichtbaar was. Nee, precies. En dat, dat zichtbaar te maken... Uh, ja, Mijn voorbeeld was een uh, kaart van een stukje van Londen... ...die ik eind maart zag. Daar is een... Uh, onderzoeksproject van University College London. En zij doen net zoiets als wij. En de uh, uitkomst is ook vergelijkbaar. En toen dacht ik van, hé, hey, dat kunnen wij ook doen. Want we hebben de archieven. Maar tot nu toe zijn die archieven eigenlijk alleen maar gebruikt... voor uh, Surinaams-Nederlandse families die hun uh, roots willen uitzoeken. Maar hier, op deze manier, doe je er iets heel anders mee. Kijk je naar uh, wat tot nu toe een vergeten groep is... de absente plantage-eigenaren. Eh, daarvan wordt gezegd van ja, ze wonen niet op hun plantages... dus die bleven in Nederland. En dat is eigenlijk een soort van uh, onbelangrijke groep. Maar, ik vind het eigenlijk een hele belangrijke groep. Omdat dat de beslissers zijn geweest. Hier is ook een, een lijst met, met uh, de namen. Uh, nou ja, we kunnen ze gewoon noemen. Want ze zijn al 200 jaar dood. Dus dat, dat kan wel. Of 100 jaar. Maar heeft het ook niet een soort historisch naming en shaming over zich? Is, is dat niet een effect daarvan? Het zijn hele, ja, uh, of het nou zulke belangrijke namen zijn, dat uh, valt te bezien. Er zitten dus zitten huishoudsters bij, er zit een boekhandelaar bij, uh, er zitten grondbezitters bij, uh, commissioners, kooplieden zitten erbij. Heel verschillende families. Wat, wat, wat hoopt u teweeg te brengen? Welk bewustzijn wilt u uh, zaaien? Nou, het eerste is dus het, eigenlijk het lokaliseren van die geschiedenis. Het lokaliseren niet alleen buiten, maar juist ook in Nederland. En dan hoop ik dat het stimuleert dat de huidige uh, gebruikers van deze panden... of mensen die er wel eens langs lopen, of uh, de huurders, of de eigenaars... of nakomelingen daarvan uh, helpen met het invullen van... Ja, wat was die betrokkenheid bij die slavernijgeschiedenis dan eigenlijk? Want ja, ik ben zelf niet gespecialiseerd in bijvoorbeeld... Die Amsterdamse familiegeschiedenis. Uh, er zijn mensen die daar veel meer over weten. En ik hoop dat die uh, helpen om uh, er een completer en complexer beeld van te maken eigenlijk. Door informatie aan te dragen ja, uh, ja. bijvoorbeeld. He, heeft u het idee dat het een ongemakkelijk hoofdstuk is in een Nederlandse geschiedenis. Waar mensen zich moeilijk raad mee weten. Nou aan de ene kant is uh, het slavernijverleden natuurlijk wel degelijk een soort van bittere pil. En daar kunnen we niet omheen. Dat het is geen prettige geschiedenis... als je het hebt over onbetaalde dwangarbeid over zo'n lange tijd. Uh, en het is toch heel lang uh, weggestopt en genegeerd... En die geschiedenis ging over koffie en thee en, en suiker. En over aandelen in uh, koffie. Maar het ging niet over slaven. Dus je moet er toch uh, met elkaar over in gesprek gaan. Van wat betekent het toen? Wat betekent het nu? Hoe kunnen we daar uh, met die gemeenschappelijke geschiedenis uh, en de herinnering daar aan verder leven? Ja, over voorouders gesproken. Ik las ook dat een van uw voorouders al een belangrijke kaartenmaker was in het ja. verleden. Ja, dat klopt. Ja, er was een uh, Hondius die samen met Mercator uh, 400 jaar geleden al kaarten maakte. Dus toen ik, ik had enorm veel lol in het maken van die kaarten. En toen dacht ik op een gegeven moment, hoe komt dat nou? Ik gewoon, oh ja, de, de, zit dat zat familie. al vroeg in de familie ja. uh, Hondius. Ja. Veel succes met het uh, verdere onderzoek. Dienke Hondius, uh, onderzoeker van de VU. En deze kaart komt ook online, hè, morgen? Morgen online, ja. Via het stadsarchief en uh, via de VU. Dan kan iedereen kijken uh, waar dat zich allemaal heeft afgespeeld. Dank u wel. Okay. Het is vijf voor twaalf met correspondent Bas Mesters. Ik kom terug. Ja, Italië-correspondent Bas Mesters keert na tien jaar terug naar Nederland... en de komende weken horen we iedere maandag... hoe hij, zijn vrouw en drie kinderen de verhuizing ondergaan. We puffen even uit op de bank onder de olijfbomen. Vogels zien fluitend hoe het gras in hoog tempo verdacht... Het is pas tien uur en het zweet guts me al van het hoofd. Hier, in de Romeinse ochtendhitte... vergt iedere beweging een bovenmenselijke krachtsinspanning. Binnen wacht verhuisdoos nummer 65 tot we hem dichtplakken. Het is voorbij. Na tien jaar Rome komen we terug. Op de Nederlandse tv zagen we deze week te veel mensen met paraplu's om echt opgewekt te zijn over ons besluit. Maar we denken dat het beter is voor onze kinderen, van vier, tien en veertien om nog een deel van hun jeugd in Nederland op te groeien. Ze hebben hun scholen in Nederland inmiddels getest... en mailen al met hun toekomstige klasgenootjes. Verhuizen is afscheid nemen. Twee weken geleden hielden we onder dezezelfde olijfbomen... aan een lange tafel een gigantisch eetfestijn volgens de beste Italiaanse tradities. Al onze vrienden waren er. De wijn vloeide, een pizzabakker haalde veertig pizza's uit onze buitenoven... de barbecue metselde de Romeinse gasten verder dicht. Een tafereel dat niet zou misstaan in de beste, zoetste Bertolli-reclame. We dachten daarmee de zaken mooi te hebben afgerond... maar dat bleek een vergissing. Afscheid nemen blijkt ook moeilijk voor wie achterblijft. Elke dag weer rinkelt de telefoon... en belt een vriend om nog een keer samen te eten. Ons lichaamsgewicht loopt snel op. Verhuizen is afscheid nemen. Maar niet alleen van je vrienden, ook van al die spullen... die jarenlang nutteloos door het huis slingeren. Maar die je niet wilt missen. Juist de nuttige dingen zitten al in de dozen. Netjes gerubriceerd. Maar nu kijken we radeloos aan tegen het slingerspul. Houden we het of geven we het weg? Verhuizen In afscheid nemen. Zelfs van zwerfhond Birillo. Kegel in het Nederlands. Hij werd een jaar geleden verliefd op onze eigen Nienke. Tot gemeenschap kwam het nooit. Daarvoor was onze dwergsnuitser te frigide. Maar Let in love of Birillo is sindsdien toch altijd bij haar gebleven. Met zijn ontwapenende onderbeet ontvangt hij haar elke ochtend weer kwispelend als de deur opengaat. Mogen we deze Romeo van zijn julia scheiden? Dit zijn vragen die ons nu bezighouden. En dan hebben we het nog niet eens over de hoofdvraag. Doen we er goed aan om terug te gaan naar Nederland? In tien jaar is er veel veranderd, zegt iedereen. Kunnen we er nog wennen? Kunnen we nog houden van ons vaderland? Hoe zal het op school zijn? Hoe op het werk? Is er werk voor mijn vrouw? De komende weken doen we verslag van onze ervaringen. In deze column, die de tegenhanger zal zijn van het tv-programma... Ik vertrek, en dan ook de naam draagt, Ik Kom Terug. Bas Mesters hoort u. En alle columns zijn terug te lezen ook op onze website nos.nl. En dus uh, komende maandagen hoort u verder hoe het hem... Uh... Vergaat terugkeren naar Nederland. Dit was het oog voor vanavond. Zometeen op deze zender Casa Luna. En daar is acteur Porgy Fransen te gast. En hij vertelt straks over de voorstelling Zijde die hij in zijn eigen woonkamer gaat uh, spelen. En het wordt gepresenteerd door Lex Bolmeijer. Dit was het oog voor vanavond. Ik dank u voor het luisteren. Wens u nog een fantastische nacht. En morgen zit hier Mieke van der Wij.